Vakbond FNV opent een meldpunt waar bouwvakkers anoniem klachten over gevaarlijke situaties kunnen achterlaten. Dat staat in de Telegraaf. Bouwvakkers zouden volgens de vakbond niet durven te klagen uit angst hun baan te verliezen. Eerder deze maand meldde de inspectie dat het aantal dodelijke ongevallen in de bouw met 56% is gestegen afgelopen jaar. In Rotterdam hebben agenten een man neergeschoten. De politie had een melding binnengekregen dat hij met een vuurwapen rondliep. Toen de man aanwijzingen van de agenten niet opvolgde, hebben de agenten de man in zijn arm geschoten. Bij de man is inderdaad een vuurwapen gevonden. Wat hij daarmee van plan was, is onduidelijk. Het historische hotel Dreieroord in Oosterbeek wordt zeer waarschijnlijk gesloopt. Het pand, het pand speelde een hoofdrol in de slag om Arnhem in 1944. Ergens in de tuin liggen zelfs nog 125 lichamen begraven. Een projectontwikkelaar wil het hotel slopen om er een verpleeghuis van te maken. Omwonenden zijn tegen de sloop. De Zwarte Zaterdag begon al vroeg vanmorgen. Vooral in Frankrijk richting het zuiden op de Route du Soleil staat al meer dan 60 kilometer file. Ook in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk staan veel vakantiegangers vast. Zo is de wachttijd voor de Gotthardtunnel in Zwitserland al ruim twee uur. En de Karawanken-tunnel op de grens met Slovenië staat ook al een lange file. De tunnel gaat later vandaag dicht vanwege een bezoek van de Russische president Poetin.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 En heb je een thee voor Ton? Uh, voor thee met een beetje Ooschijfer. Kijk, dat komt helemaal goed. De poster wordt uitgerold. Ik zie het al oude logo van uh, heel lang geleden. zie ik weer schitteren. Van Jazz Behind the Beach. Tom, Goedemorgen. Goedemorgen, Tom. Volgende week is weer het, uh, mag ik zeggen, Jazz Weekend of Jazz Festival? Jazz Weekend. Jazz Weekend? Ja. Uh, vrijdag, zaterdag en zondag. Ja, zondag heb ik geen hand in als ik niet te horen heb gekregen welke strandtenten ik mee wilde doen. Mm -hmm. Maar Jess en de Bar hebben in ieder geval vier aardige bezittingen, dus dat is heel mooi. En op zaterdag de knaller op het Raadhuisplein. Om, uh, om met vrijdag te beginnen. Ja. Uh, welke cafés doen we mee? Uh, Laura en Hardy, daar speelt Boom. Boom? Boom. Dat is ja. <laughs> De naam moet wat anders uh, ja. verwachten dan uh, een jazzprogramma. Maar ik ja, kan u heftig. vertellen, dat is een uh, saxofonist, Bas Koning. Zo'n en... zand was zijn naam. Jammer, helaas. Hij komt uit Den Helder. Ook goed. We zijn weer koning. <laughs> Ook goed. Uh, <laughs> in Nederland. Dankjewel. Tee. Oh, maakt niet uit. <laughs> maakt niet uit. Nee, nee, laat maar staan. En dan, uh, sorry hoor. Uh, Bas Koning was ik en... Erik, Erik weet ik niet zacht achteraan. Maar Erik is dus de DJ. Dus dat verrast al wat. Mm -hmm. En Bas is een saxofonist. En af en toe hebben ze nog wat stemgeluid ook. Mm -hmm. Dat is werkelijk heel erg sprankelend en heel leuk. En dansschoenen mee, want dat is beweegmuziek. Oké, okay, dat is Hardy. De, volgende. Ja, de volgende. De volgende is... Uh... Café Nuff, daar speelt spoorloos. Nou, daarover je weinig over, denk ik. Nee, ja. dat is een Santos uh, bekend ja. nummertje. Leuk, uh, nummer 3. Nummer 3 is XL, daar speelt, speelt Wouter Kiers en Friends. En Wouter Kiers is morgen ook te beluisteren bij Talassa. Daar ja. hebben we een mosselpartij, Marsel Party, gekoppeld aan de uh, Jess. En dat bevindt zich op het uh, zuidterras van Talassa. Yes aan zee dan toch? Yes aan zee. We maken er even een tussensprong op. Uh, ja, even tussendoor zo. Yes -zee en Mosselavond bij uh, Talassa. Hoe laat begint dat? Dat begint dus van 4 tot 7. Oké, okay, en dan kun je zo binnenlopen? Ja. Nou, voor hij yes of die van Mosselavond, die kan <laughs> daar natuurlijk naartoe. Um, XL, ik heb daar, uh, waar staat het podium van XL.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 Maar misschien kom je er nog op. Uit. In Mag ieder geval uit. is het bij Laurent Hardy, bij Nuf, bij XL en bij Jengs op ja. de vrijdag. Dat is Just Behind the, the bar. bar. En uh, gedeeltelijk binnen, gedeeltelijk buiten. Als ik het zo ja. goed bekijk, ik neem aan dat ja, de, ja, dus het wel Ja, dat is ook een beetje afhankelijk van het weer en zo. Van het weer. Uh, dat begint ook zo'n beetje om uur of acht. Ja. Uh, totdat de kroeg sluit of totdat de muziek op is. Nou, totdat de muziek op is en dan gaat de kroeg nog even terug. Ja, ja. Zo zal het wel zijn. <coughs> zo zal het wel zijn. Dan uh, gaan wij naar zaterdag. Traditioneel gezien uh, druk...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 Tommy Tornado als saxofonist. En Tommy Tornado, die heet echt... Moet ik even kijken. Hemmend orgel, dat we aan Korstijn denken altijd. Kortijn. Ja, Korstijn. Ja, ja, ja, ja. De klank is net zo, maar dit ziet er wat anders uit. dit ziet er wat anders uit.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 En in de week van volgende week komt er een stopperpagina. Dat is een pagina die ze niet bedrukken. En dan mag je voor een vriendenprijs, mag je die volzetten? Ja, vriendenprijs is voor mij veel geld hoor. Maar dat is toch leuk. Het, het, het totaalbudget blijft altijd veel geld natuurlijk. Want ja. je hier, een poster hier, en een dingetje daar. Als je bij bij elkaar dat is het altijd veel geld. Ja, het, een, een, een poster in het Haren's Dagblad, een kwart pagina, dat kost 600 euro. Dat is ja, ja, het is een hoop geld. Ja, het is een, is, het ja, blijft een hoop geld. Maar, maar je kunt zo, niet zonder. Nee, je kunt nee. zeker niet zonder. Nee, je hebt het nodig, nee,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 best een beetje... Uh, ik, uh, even, ik, ik proef hier een terugtrekkende tonarissen. Ja, kijk voel me nu nog goed. Want het is een heel eenvoudig verhaal. En ik doe het met heel veel plezier. En als ik me goed voel, dan loop ik niemand in de weg. En dan zal ik dat heus nog wel een poosje doen. Maar je moet zorgen dat er iemand is die dat van je overneemt. Nou, dat is zo. Dat is ook zo. Nou ja, dus, uh... Ik ben nabij de 75. Dus... Yo, yo. Nou, nou, nou, nou. nou. Ja, uh, nou <laughs> ik moet niet terug. Maar je moet er wel rekening mee ja, houden. Dat ben ik helemaal met je eens. Want je loopt het benen uh, de de uit je anders, wijf ongeveer. En uh, ja. je, je zal toch een, een soort backup of iemand waar je teruggevallen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 Er komt nog veel aan, zeg je? Ja, 13, Want... 13 augustus Amsterdamse avond. Hoe zit die in elkaar, die Amsterdamse avond? Want is dat Amsterdamse... zo dat elk café zijn eigen uh, uh, artiest nee, doet? Als u naar het Tropicana geweest bent, ja. dan komt het er ongeveer zo uit te zien. Oké. Okay. Want er zijn samenwerkende cafés, uh, Laura en Hardy en de Williams doen het samen... Uh, Anders en Sin doen samen... De Chin en... Café Neuf doen samen... En dan hebben we nog... Uh, de Jengs... Het Dorpsplein... Het Dorpsplein, ja... ja. Um, ik mis een beetje het Kerkplein...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 But it's not my scene. Want this plot to twist? I've had enough mystery. Keep building it up.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 weer uh, aanwezig in Hotel Hoogland. Uh, tegenover ons zitten Dick Wijnals en uh, Gerrit Smit. En Dick had gelijk al een vraag. Wat wilde je vragen? Ja. Kom een beetje uh, goedemorgen, heren. Uh, goedemorgen, Hallo. Goedemorgen. Uh, Jij zegt van uh, wat is het verschil tussen VOK en OOK? Ja, dat wilde ik je ja. zo even vragen. Want uh, waarom oh. jullie hier zitten? Jullie hebben een speciale uh, DSK-onderscheiding gekregen. Dus uit Duitsland. Ja. Hij ligt hier voor me. Um, een keurige medaille met een uh, Duits vlaggetje erboven. Nou, je hebt er natuurlijk ook eentje. Ja, uiteraard, uiteraard. uiteraard. En die is jullie overhandigd door de voorzitter van deze vereniging. Hè? Ja. Die is naar Zandvoort gekomen. Erik Wijs was daar ook aanwezig. Um, ik heb net gevraagd: wat is het verschil tussen FOCA en OCA? Dat wil ik eerst even weten.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 Waar ook. Waar ook. Dus, je, dus je kan ook gevraagd worden voor, uh, voor assen. Je kent ook voor assen. je kent allemaal, je kent zilverstone, je oh, kent Nuremberg. Of Europa. De Bergering, 24 uur, overal kun je naartoe. Okay. Dus het is een, eigenlijk een internationale organisatie? Nee, het is een Nederlandse organisatie. Maar die werkt internationaal. Die kan internationaal werken. En is dat werk dan allemaal hetzelfde? Dat Als je wat je hier gemaakt. doet, kun je ook in Zilverstone doen? Dat, dat is in... allemaal hetzelfde. Omdat de vlagsignalen en de situaties over.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 Daar, uh, ja, dat zijn leuke evenementen, uh, maar ook spraakvrouw zolder. Wordt dat gewoon, dat wordt bij jullie aangevraagd en dan uh, wordt het gezegd, wie gaat het? Uh, doen? Nou, de plaatselijke organisaties die, dat, uh, die daar de officials ja. en de marshals leveren, die uh, benaderen ons om te vragen van, God, hebben jullie nog marshals <coughs> over toevallig, uh, als het niet samenvalt met een zelfvoedsel-evenement, dan gaan er mensen van ons naartoe. En eigenlijk is dat een tekort uit Duitsland bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld nou. wel, maar... wij Hebben jullie een overschot dan? Nee, nee, wij hebben geen overschot. En hoeveel marshals zijn er? Ben Als we, hier? wij geen evenementen beheerden op Zandvoort, dan maken we gebruik van... of tenminste, dan uh, gaan wij ook wel naar buitenlandse evenementen. Dus jullie draaien met z'n allen eigenlijk meerdere circuits? Ja, uh, Nou, zo moet je het niet zien. Wij, wij, wij zijn oudzakelijk voor Zandvoort. Ja, okay.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 Uh, de 24 uur van de ja, ja. man in Frankrijk mee willen maken. Dus wij melden ons eigen hand, net als de buitenlanders, om mee dienst te doen. Puur liefhebberij dan? Puur liefhebberij. Ja, leuk. Want je krijgt er niks ja, voor. Je nee. hebt er helemaal niks. Alleen een lunchpakket. En verder van de rest niks. Ja. Um, je zegt het net zelf al, we, uh, we komen nog tekort. Als ik op het civiek kom, zie ik een groot bord, hangen, wordt uh, official. Klopt, ja. Um, waar kunnen die mensen zich eventueel opgeven? Die mensen kunnen hun eigen opgeven bij de Oka. Als ze de OCA zaait op, Zoeken. Ook aan voor.nl. Dan staat alle informatie erop die ze graag willen hebben. En zijn er speciale eisen aan, uh, aan Marschall's? Nou, uh, Halve dat je gezond verstand moet hebben? Ja, en uh, vanaf 16 jaar. Uh, ja, geen invalide natuurlijk. Want dat, dat is een beetje moeilijk om over de vangrail heen te springen als het nodig is. Ja. Uh, dus ja, gewoon enthousiast voor de autosport. He, je staat heel dichtbij. Heel dichtbij. Achter de vangrail. Dichterbij kon je. Dichterbij kom je niet. Nee. Dichterbij kom je niet. Want meestal nee, ziet je in de, in de achter. De kun je, kun je er zelfs coureurs aanraken. Ja. Dus wat dat betreft, mag niet, want ze slaan nee. terug. Ja, ze slaan terug. Maar had ja. je niet liever in duitsland gezeten nu? Uh, nou, wij hebben morgen een eigen evenement. Ja. Dus ja, dat uh, gaat, het, voor. gaat voor. Zandvoort ja. gaat voor, al Alanderen. Ja. Zandvoort oh. gaat bij mij voor, alles. Uh. Hey, ik uh, vroeg net Foca Foka-Oka. Wat, ja. wat, is, wat, is, wat betekent die F? De FOCA, dat is de Formal One Constructors Association. Dus dat heeft daar helemaal niets, daar mee. niets nee, mee te maken? Nou, dat heeft er niets mee te maken. Nee, nee, nee. Twee verschillende dat, organisaties. Maar ook met twee verschillende hele, uh, ja, doelen. Ja. Helemaal super. Ja. Dus die gaat de streep doorheen klaar. Um, jullie uh, doen de vlaggen en doen uh, de pitstraat. Hebben jullie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 aankomend weekend, dus dat is morgen... dan rijdt er met elkaar. Want het is dus een groeiingsproces... van de OCA OK official Je begint als baankommissaris... dan kun je eventueel, als je interesse hebt... naar de rescue. Je kunt doorgroeien. En ik ben dus begonnen... laat ik het zo even <coughs> over mijn hebben... als baancommissaris. Toen ben ik naar de rescue toegegaan. Daaruit vandaan ben ik... Uh, naar de safety car toe gegroeid. Toen ben ik... hoge baankommissaris geworden.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 ...meewerkt aan, aan de begeleiding daaraan. Dus dat, uh, ja. nou, hoofd, hoofdzakelijk is het natuurlijk de dokter en de verpleegkundige. Klopt, die doen, die doen. Het is de bedoeling van de medical card, dus de chauffeur, mm -hmm. de driver... ...dat je de mensen te plaatsen op een veilige manier te plaatsen brengt. Ja. Like het zo. Dat, en voor de rest is, dat is de dat situatie reden. Ja. Ja. De, de, de officials krijgen dus ook een, een opleiding... Uh, ...waaronder uh, tussen haakjes levensreddende handelingen. Ja. De eerste, eerste ingrijpen. De ja, eerste ingrijpen. Ja, ja, ja. uh, mocht de dokter nog niet aanwezig zijn, uh, wat altijd de mogelijkheid is. Ja, want ik uh, denk dat je met, als je in zo'n hoek staat, ben je er eerder als de dokter. Ja, daar ook snel aan. Ja. Eh. Ja, dus als er iets, iets gebeurt, uh, ben je altijd in staat om mm -hmm. daar uh, eerste op te, te eerst de hulp te verlenen. En dus eerst de hulp verlenen. Uh, maar je krijgt dus ook elk jaar uh, of elke twee jaar is dat.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 Nou, oh, dat moet ook wel als ik zo de scala hou. Wat krijgt ja, nee, <laughs> het ja, nee. even van baankommissarissen? Maar, uit ja, maar het maar is dus in de loop van de 50 jaar gegroeid natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Daarom, uh, ik ben er ook nooit uit geweest. Ik ben dus vanaf constant, de, meegelopen. constant meegelopen in al die jaren. Dus ik ben echt 50 jaar aanwezig geweest. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van van die medaille, van die, die medaille. Ja. Ja, en roepen. Roepen. ik ga hoor ik je. Ja, Vijftig ja, ja, ja. ja. jaar is natuurlijk heel wat. Ja, zeker. En als ik nou eens vraag op welke leeftijd je begonnen bent? Op 20 jaar. 20 jaar.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 Uh, Dik ook, hoe lang jij zit er ook? 50? Uh, nee, ik 48 jaar. Oh, een nou, onderscheid moet er ook wel zijn. <laughs> <laughs> maar dat kunnen we wel tegen elkaar zeggen. Ja, dat, dat geloof is, ik best wel, want, uh, wel. Uh, Als jij er 48 jaar bij zit en uh, Gerrit zit er al 50 bij, dan kennen jullie elkaar ook al zo lang. Ja, en, uh, en ik jullie... heb een al een heel andere traject doorlopen als, uh, als Gerrit. Ik ja. ben uh, begonnen bij de Technische Commissie.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 En uh, daar ben ik ook hoofd van geweest. En ik heb een stapje terug gedaan. Ik ben nu assistenthoofd. Eentje. Uw Eentje. Eentje. <laughs> uh, heb je een ja. stapje terug gedaan omdat je uh, niet onbeleefd bedoelt wat ouder wordt. En, uh, en, en, die, en, en de jongeren... Uh... Nee, die ik, wilde, nee, de nee, ik wilde eigenlijk de jongeren ook een ja, ja. kans geven. Ja, dat is het is zijn, niet gelukt. Die zijn die er wel? Het is Jongen? alleen niet gelukt. Ja, ja jammer. Dat, ja, dat zijn de jongeren. Hoezo is het ja. niet gelukt? Ja, ja. Ja, uh, Hij wil ze eigenlijk nog te veel overal mee bemoeien. Dat, uh. <laughs> oh, oh, oh, oh. En daar hierop volgt een vrolijke schouderklop. Uh, er is altijd uh, bij dit soort vrijwilligers een gezonde concurrentie. Ja, Klopt, die ja. hoor ik nu ook alweer. Super. Um, kan je mij een voorbeeld geven van ingrijpen in de piste? Right? ja zeker we hebben uh, met de, in januari hebben we de, de, de Winter Rangers, uh, kampioenschap ja, ja, ja. en daar hadden we aan het eind van de peestraat hadden we dus een auto uh, die spontaan in de brand vloog okay. ja dan moeten wij daar ook op ingrijpen door middel van blussen en noem maar op maar er was ook een officieel of een uh, monteur die in de brand stond. Oh. Oh jee. Ja, de, en die rennen de uh, pitbox in en daar staat benzine ja, dus in. Dat is niet zo wel heel erg nee. handig. Ja, dus ook die persoon uit de pitbox halen en buiten plussen. Mm. Jullie, uh, ik, ik stel me dat gelijk voor, die uh, doen de, de, de eerste. Daarna lopen ook brandweerlaar rond in die pizza. Die mobielen gelijk door naar uh, help en komen er ja. een auto. Ja. Ja, ja klopt. Dus het, al het eerste werk is voor jullie. Ja. ja. ja. Nou, ik... ah, ja, er zijn ook uh, rescue marshals langs de baan, die rijden met die Nissan's. Dus mocht er een crash zijn, dan gaan die er die... ook gelijk op af en in de pitstraat krijgen ze dan de hulp van die rescue marshals op, dan die de brandvoertuigen hebben en blusmiddelen om dat ook uh, te gaan dus zat doen. Zat je in de DTM ook in de medical car? Dat zat ik ook in de medical car. Dus ja. je leeft vrolijk achter de optocht aan ja, uh, een paar keer. Ja, ik, heb, ik heb dat wel gezien. Ja, wat doet die Dus dat is deze jongen die nu <laughs> ja. tegenover je zit, die jongen op uh, bepaalde ja. leeftijd. Huh? Nou, ik kan me best voorstellen dat het leuk is om er een keer te gaan. Dat is een krijgen, uitdaging, uh, dat het is het mooiste wat er is, is dat is een mooie. Ja, Dat is een heel dus leuk gezicht. Super, ja. Is het... Uh zijn dat hoogtepunten voor jullie? DTM, uh, historische Grand Prix? Uh, ja, ja dat zeker. Zijn, ja. Dat zijn de hoogtepunten. Tuurlijk, dat is het, uh, het mooiste wat er hier in uh, Nederland is. Ja, Formule 1, maar uh, laten we het daar even niet over hebben. Dat historische is al, Grand Prix? Daar is al genoeg discussie ja, historische Grand Prix, Grand Prix ja. dat is, ja, is, is oud wat masterique. wij meegemaakt nee, nee, nee, nee, nee, hebben. Zeker als je uh, 48, 50 jaar uh, mee bezig bent, dan heb je de, de laatste Grand Prix zelf meegemaakt. Zonder meer. 85. Dus ook, ook het geluid. Ja. Ja. En dan, als dan volgende week of die week nou dat weer terug is is dat prachtig. Ja, super, ja, daar materie. geniet je van. We het lopen hoort bij Zandvoort, ja, ja, ja, ja, de ja, de meeste ja, lopen ook ja. allemaal met oordop op. En dan zeg ik altijd, ja. waarom loop je nou met oordop op? Dat ik niet dan dan wil, je niet wil je het geluid niet horen. Dat is het mooiste wat er is. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is en Dan lopen ze allemaal met grote oordop op. Voor, voor, voor kinderen ja. kan ik me dat voorstellen. Ja, ja, ja, oké okay, Als je uh, kleine kinderen hebt, uh, dat gehoor en alles moet groeien. Dus zet die oordoppen op. Maar ik loop er al 50 jaar en ik heb nog geen last van oordop. Nou kijk, maar ja, heb, heb je pas op. Ja. Nou, ja, maar goed, dat heb je toch allemaal meegemaakt. Dus ja, nou, daarom, daarom. Dat is leuk. Kijk, als je dat een beetje beperkt en echt goed doet, dan kun je er goed mee omgaan. Ja. Oes. Dus uh, nou, ik neem aan dat je nog geen punt achter de carrière hebt. Nee, nou, uh, voorlopig niet. Voorlopig zolang je gezond bent, kan je wel lekker blijven. Zo mag je blijven doorgaan, doorgaan tot, ja. tot? Nou, uh, is er, een er is niet... een bepaalde leeftijd. Ik dacht tot uh, 70. 70. 70. Maar als je goed functioneert. Ja, <laughs> als je goed mag functioneert, je door? Mag, mag je door. door. Ja, dus, uh, ja, ja, zeker, uh, ja. waarom niet? Ja, ja, natuurlijk. En, uh, de grens ligt uh, bij 70 jaar dat je dus je licentie uh, ja. kan ja. krijgen. Maar uh, net wat Gerrit zegt, uh, zolang je dus uh, goed functioneert. Functioneert ja tijdens Oké. het nogmaals uh, ook van CFM ontzettend gefeliciteerd met deze prachtige ja. Duitse medaille. Dankjewel. En uh, oh, nou het blijft nog lang officieel zou ik zeggen. Nee. Ja, dat gaat wel ja. lukken, denk ik. Dankjewel. Dankjewel. Jullie, jullie, jullie ook bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.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 hij is ja. op de helft we zijn met zijn al. plan. Ja. Wij zijn op de helft. Dat was ook uh, het plan. Hè? Want ja. we gaan het hebben over de recreade. Vast onderdeel inmiddels van uh, Zandvoort. Ja. En, ja. De 51ste al Ben. Ja. ja. Toch? Ja. Daarom wil ik ook heel, heel dit even dit is jaar 49. 49? Ja, dit is het 49ste jaar. En ja. volgend jaar? En volgend jaar hebben we onze grote jubileum. Dat is de knalwijs. Oh, dus de okay. knalwees. Ja, absoluut. Omdat het al zover is, wil ik even terug naar de roots van uh, recreade. Hoe is het eigenlijk allemaal al staan? Uh, het is uh, ge georganiseerd door de kerk, door de gemeenschappelijke de kerk. kerk in Zandvoort. Ja. Oh, uh, zij hebben dat georganiseerd voor de kinderen in Zandvoort, maar ook voor de, de kinderen buiten Nederland en buiten Zandvoort. Uh, en zo is het uitgegroeid.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 je bent op de helft, dus de eerste week is geweest. Ja. Um, ik zit niet zo goed in, mijn, uh, in, in, in de vakantietijden. Ja. Is het gelijk de week na sluiting van de lagere school of is het de week daarna? Het is in week 2 en 3 van de zomervakantie. Ja, oké. Okay. Ja, dat klopt. Dat ja. klopt ja. ja, nou, het, het ging mij er even om moeder ja. dan zit. Ja. Want het wordt natuurlijk wijd en zijt door ouders uh, uh, rondgesproken uh, en daar...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 Uitgenodigd. Oh, dat bedoel ik. op die manier. Ja. Nee, dat doen de teamleden allemaal zelf. Mm -hmm. Dus zij, uh, zij uh, spelen toneelstukjes. Oké, okay, yeah. uh, En dan zie je gewoon echt dat die kinderen er helemaal in zitten. Dat is, dat is zo fantastisch om te zien. Ja. Hè, je, je zet een pruik op, op een gek jasje. Ja, en, en dan is het... Uh, ja, ja, ze zijn er helemaal klaar leuk, voor. Hè? Leuk, ja. Ja. Die, uh, die aanmeldingen voor de Zandvoorts die zijn natuurlijk al uh, redelijk geregeld. Hè? En uh, elke toerist die hier rondloopt en die ziet dat, die zegt, ik wil ook maar doen. Dat kan altijd nog. Ja. Ja,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 Dus je kunt gewoon naar het project komen je, en, en, en je en kan het, meedoen. En is het gratis? Denk ik niet? Moet, is er een bijdrage? Nee. Ja, we ja? vragen wel een bijdrage van 1 euro. Oh. Dus dat, per dag? Dat, nou, per dagdeel. Dus je hebt natuurlijk s ochtends van ja. 10 tot 12 en in van 3 tot 5. Ja. En je, per dagdeel betaal je 1 euro. Ja. Is er ook nog een doorlopende dag krijgen eigenlijk? Een, ja. Ja. een doorlopende ja, dag? Dus die was er ook vroeger? Ja, nou, die is er nog steeds. Okay. Die hebben we ja. gisteren gehad. Dat is het 4-uursprogramma. Uh, en dan draai je dus van 10 tot 2. Ja. En dan, nou ja, dan heb je dus 4. uur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 een limonade om iets nodig om, uh, om ja. regjes bij te nou ja, Om het geld gaat het niet toch? Nee, het ja, gaat ook dus niet om het geld. Is, nee, nee. Maar nee, dat er is zijn... Helemaal niet nee. het doel natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Er nee. zijn voor de organisatie uh, toch wel uh, kosten, dus die ja. 1 euro. Die, uh, ik weet niet of het te dekt, maar in ieder geval is het wel nodig. Ja. Er zijn een aantal vaste onderdelen. Ja. Zoals uh, zandkraampje en de vossejacht. Ja. Ik wil eerst ja. even naar de Vossejacht. Ja. Uh, is dat elke week op woensdag? Nee, dat is één keer in de twee weken. Eén keer in de twee weken. Dus één keer per jaar dan eigenlijk. Dat was vorige week dinsdag. Of dingen moet ik eigenlijk zeggen. Uh, nou ja, dat, dat is altijd weer een, uh, een plezier om, om ja, naar te leuk. kijken natuurlijk. Ja. En uh, nou ja, ja, dat is leuk. Maar dan sluiten we natuurlijk ook weer af met, met, uh, met volksdansen. Ja. Uh, en dus zeker op het Raadhuisplein zie je dan dat ook heel veel uh, toeristen... dan ook nog eventjes blijven kijken van wat, wat is dit? Wat is dit? Ja. Dat vinden ze leuk. En dat, ja. nou, dat is het leuke van het Raadhuisplein. Als je iets neerzet, en wat dan ook. Je hebt altijd doorlooppubliek. Wat gewoon even gezellig kan komen kijken. En dat is zeker met volksdansen ja. Ja. Uh, is dat leuk? Ja, absoluut. Ja. Um. Volksdansen is zondagavond? Zondag uh, beginnen we weer. Uh, om half zeven in, uh, in Noord. Bij het, bij het Fomarplein. Ja. Uh, en dan om half acht uh, op het Raadhuisplein weer. Ja, met uh, het aankomend weekend. Het zal het wel weer gezellig druk worden. Het zal dan, heel gezellig worden. Ja. Dan maandag is, uh, zijn de beide programma's. Muziek en weer. Ja. Uh, dat spit zich toe op vrijdag. Ja. Dan, nou, eigenlijk nou, is het dan donderdag. Het, het thema afgelopen. Ja klopt. Donderdag is dan weer het vier uur programma. Dus waar het ja. Uh, uh, Waarin week 1 gisteren het 4-uursprogramma was, is komende week donderdag het 4 en dan okay. vrijdag uh, ja. de grote afsluiting. Zantenkraampje. Dan, dan hebben we Zantenkraampje. Dus dat is wel uh, nou, natuurlijk de, de bekende marktkrammen uh, met allerlei ja, activiteiten. Ja, ja, ja, ja.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 Noorden bij bij pluspunt ja. bijna 60 kinderen. Ja, ik heb ze gezien. Ik heb ze. Die, ja. dat is heel veel. Ja, is heel ja. veel. En uh... Ja. Hoe ver ga je daarmee? Want je, je, op een gegeven moment het moet het ook te, te, te regelen zijn allemaal. Ja, klopt. Nou, nou is het wel dat, dat er... Uh, een kindje meer of minder oké, okay, maar... De teams zijn wel heel groot. Dus ze, ze kunnen heel veel aan. Uh, en mocht er echt hulp nodig zijn uh, van het bestuur bijvoorbeeld, dan, uh, dan springen wij springen natuurlijk die, bij. Ja. Ja. Weet je, voorheen, vroeger was... Uh, ja, dit, dit, de aantallen van nu zijn eigenlijk niks vergeleken met, met vroeger. Vroeger, hè? Ja, ja. hè. Vroeger hadden ze een keer honderd uh, of uh, ja. hè, meer ja, kinderen. Ja. Ja. ja, dat wordt ook allemaal dat is wel kunst, omdat uh, om daar Om iets dat mee goed. te doen ja, natuurlijk, ja, ja. Maar, maar jullie je je hebben nog... veel vrijwilligers, hè? Uh, ja. daar die... we, we, we, we Toch... wil ik net even oh. naar terug. Ja. Uh, de teams, uh, vorig jaar zaten hier uh, een aantal teamleden, ja. die, uh, die we gesproken ja. hebben, dat is ook leuk. Uh, er zijn teamleden van buiten Zandvoort. Er zijn dit jaar heel veel teamleden buiten Zandvoort. Uh, is dat de aantrekkingskracht van het evenement?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 Zeg Good night. Op 106.9. Straks meer. TFM. Maar nu eerst het NOX.